Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. De Europese voetbalbond kijkt tevreden terug op het EK. Volgens de UEFA waren er geweldige fans in Duitsland en was het in elke stad goed geregeld. Ook de stad Berlijn is blij met hoe het toernooi is verlopen. De senator voor Binnenlandse Zaken en Sport zegt dat haar stad de winnaar is van het EK. En dat Duitsland heeft laten zien hoe, hoe ze veiligheid kunnen waarborgen tijdens een toernooi. Gisteravond was de finale tussen Spanje en Engeland. In Nederland zagen dik 3,6 miljoen mensen hoe Spanje vlak voor tijd de beslissende maakte. In Kenia is een man opgepakt die 42 vrouwen zou hebben vermoord. Onze correspondent Els van Gelder weet meer. De eerste moord zou de moord zijn geweest op zijn eigen vrouw en daarna zou hij zijn doorgegaan. Uh, hij zou al die moorden gepleegd hebben sinds 2022, dus nog vrij recent. De man van 33 heeft bekend en ook vond de politie in zijn huis allerlei bewijs, waaronder verschillende telefoons en ondergoed van de slachtoffers. Hij is 40, maar toch denkt Remco Pasveer nog niet aan zijn pensioen. De reservekeeper van Ajax heeft voor een jaar bijgetekend. Pasveer is inmiddels drie seizoenen onderdeel van het team... en stond al 50 keer onder de lat bij de Amsterdammers. Oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher is uit de kast gekomen via Insta. En dat is groot nieuws, zegt mijn collega Jeroen Gortworst. Hij maakte de NOS-podcast de schaduwspits over LHBTI'ers in de sportwereld. Hij was um, jaren geleden een vaste kracht. In de Formule 1 reed zo'n 180 Grand Prix's en is nu analist. En dat hij zich dan uitspreekt, kan je op dit gebied echt zien... als een grote stap voorwaarts in de race sport. De zoon van Schumacher heeft ook gereageerd. Hij zegt dat hij blij is dat zijn vader iemand heeft gevonden... waarbij hij zich blij en op zijn gemak voelt. Het weer, volop zon en warm, 20 graden op de wallen tot lokaal 28 in het zuiden. Vanavond meer wolken, met vanuit het zuiden ook kans op regen en onweer. Morgen koeler, met in de middag opnieuw buien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Korte file in Noord-Holland op de A9, ook maar richting Amstelveen. Voor knopend tot de polderplein staat 3 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de AWB verkeersinformatie. Ja.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 Nou, die heb je mooi uitgekozen, Thomas. Ja, ja, Zeker, ja, de ja, police een ja. lekker gauw houden aan het begin van de tweede uur. Je de every breath you take and every move you make. Nou, wat uh, gaan wij voor een uh, move maken in uh, uur twee? Weet je het al? Nou, we gaan uh, met Randall bellen zo. Uiteraard hè, kwart over drie gaan we weer naar het circuit toe. Zeker, evenementen. Evenementen, half vier. Nou, de wereld smaken vanavond. Ja. Ga nou, je zelf nog, of niet? Ik denk het wel. Ja? Ik denk het wel. Zal wel een mooi evenement? Ja. Voorheen uh, culinair Zandvoort. Ja. En dat deed ja. nou uh, een ja, smaken. smaken. Ja, onder de organisatie, maar uh, nog steeds een uh, mooi evenement uh, ja. op het gasthuisplein. Ja. En uh, dat was het. En dat Nou, je Volk hebt nog maar, wat uh, hebben... Zandvoort nieuws? Ja, Zandvoort nieuws hebben we ook. Natuurlijk. Zeker. Nou ja. Dus lekker blijven luisteren. Ook het uh, tweede uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Maar eerst gaan we naar twee platen, eventjes naar het circuit toe, naar Rendel Ja, deze Steve Winloot heeft heel veel mooie platen gemaakt. En een van de allermooiste die je nog wel eens langs hoort... ...komen hier bij de Zalvoortse Radio. Dat is deze single, The Higher Love. Zodat, Thomas, gaan we weer naar het circuit toe naar Rendell... ...voor het tweede gesprek van vandaag. Ja. Wat hij is bij de Summer Trophy. Weinig summer, maar wel heel veel trophy op het circuit. En wat dat inhoudt, dat hoor je zo dadelijk van Rendell Lawson. Eerst gaan we nog even luisteren naar Sam Veld. It's to love. Ja, to love for en met uh, dit soort deuntjes uh, op de radio moet je gewoon eigenlijk racen op het circuit. Lekker vol gas uh, op het uh, rechterhand. En dan even kijken of je de bocht gaat halen. En dan gaat het allemaal lukken daar. ZFM, Race Radio, Pit Report. Dat is dan natuurlijk de vraag die we gaan stellen aan Rendel. Nogmaals, goedemiddag, Rendel. Goedemiddag, goedemiddag. Ja, hallo. Ja, want uh, hoe voorzichtig rijden mensen met uh, ja, die toch wel dure auto's uh, die ze meegenomen hebben naar het circuit eigenlijk? Ja, uh, niet. Daar <laughs> rijden niet voorzichtig mee. Raceauto's zijn om te racen. Dus daar moet je nooit voorzichtig mee gaan rijden. Want dat, dan ga je, ben je nooit heel erg snel. Dus dat is een heel groot probleem. He? Ja, en ze willen dus, gewoon uh, snel zijn, toch? Ze willen gewoon snel zijn. dus Een, uh, racer, een echte raceauto moet gewoon... Hoe zeggen we dat, op z'n doos? Afgeracht worden. Kijk, Klaar. kijk, kijk. Heel simpel. Daar zijn ze voor gemaakt. En dat doen ze dan ook gewoon. Dus, Zeker. Uh, nou ja. ja. En uh, maar... ja, dat zijn niet zomaar de auto's Die zijn uh, flink... Uh... Flink uh, nee, jongens, getuned, de, de, natuurlijk. Er staan hier auto's van... Uh, jongens, ik ga het jullie gewoon vertellen. Er staan hier een paar originele auto's die ook een vroeg op Le Mans gereden hebben. Dat zijn auto's die kosten gewoon uh, 700.000, 800.000 euro. En dan zou je zeggen, dan ga je toch niet mee rijden met een huis. Nou, daar wordt gewoon serieus gas mee gegeven, hoor. En uh, dat gaat niet altijd goed, dus er gaat ook wel eens een hoekje vanaf. Maar ja, uh, 700.000, 800.000 euro voordat je tot losrijdt. Zijn er al hoekjes of, afgereden is... vandaag? Of, uh... Wat zeg jij? Zijn er vandaag al hoekjes afgereden? Ja, er zijn vandaag, eh, vooral van, vanmorgen in de regen, zijn er helaas hier en daar toch wel wat deutjes eh, van mensen die zich renden en nou, dan toch even de vangrail eh, raken. Uh, maar het kwam ook een beetje, de baan was uh, zo verschrikkelijk glad en ook zo verschrikkelijk een beetje smerig met, met olie en andere dingen, dat ja, soms renden ze, ja, dat blokkeert de hele handel. Ja, dan, eh, Maakt het, dan, het wel dan, leuk dan, op transport jij... hè? Ja, het publiek vindt dat soms mooi, wij vinden dat wat minder, want ja, je ziet dat toch een ja. heel mooi escortje uit de jaren 70 een ja, heel lastig zand eraf gereden worden. Ja. Dus ja, en dan zit zo'n man toch wat te kijken, en dat moet ik thuis u aan iemand gaan vertellen. Ja, ja, en hoe gaan we het probleem dan uh, oplossen he, van zo'n uh, auto, autootje, waar hou je de onderdelen nog vandaan? Dat is vaak het grootste probleem. Er zijn hier best wel een paar andere auto's die rondrijden. Waar als je daar, uh, je rijdt, bijvoorbeeld de BMW M1, als je daar een usje graf rijdt. Oh, dan ben je serieus dat onderdeel aan het zoeken. En uh, die liggen niet meer in elke hoek of elke garage. Laat ik zo zeggen, Die kan je niet op de hoek kopen hoor, in de straat. Dus uh, dat soort mensen hebben dan vaak vaak alweer een uitdaging om uiteindelijk die auto weer helemaal op de top weer uh, te hebben. Dus uh, ja. dat is hier altijd een beetje. Ja, ja, ja zeker. Uh, ja. Ja. Uh, waar, waar wilde het ook? Nee, we hebben even een geitje hier uh, in de studio. Ja, we hebben hier een geitje. Ja, ja, ja. Niet, uh, uh, we lachen je niet uit, hoor. Dat is uh, zeker niet. Nee, ja, dat goed, dat nee maar... Uh, ja, <laughs> daar gaat hij weer. Oh, ik kom als, langs, echt Als je, je uh, tegen je hebt zitten, nou, dan uh, weet je het wel, hè? Ja, uh, oké. Okay. Ja, ik, maar, ik, heb, ik heb het meegemaakt, hè? Ja? Oh, ja, dat ja, is ja, waar. Dat, ja, is ja, waar. Ja, ja. dat is waar. Rendel, ja, voor de mensen die uh, de het vorige uur niet gehoord hebben... De, de Summer Trophy zonder zon, maar wel heel, ja. hele mooie raceauto's uh, dit weekend uh, op het circuit. En volgens mij hebben we iets van uh, zeven verschillende klassen uh, vandaag al. Ja, en dat gaat de hele dag door. En, uh, het begon vanmorgen, begon het al om uh, acht uur. Uh, nee, oh ja, om acht uur was het ja, al. heerlijk de was dat. En dat gaat uh, door tot en met uh, even kijken. 18 uur, ja, de laatste wedstrijd is 10 over zes. 10 over zes, ja, ja, ja afgelopen, dus het gaat nog een, een tijdje door. Zitten jullie een en beetje uh, goed uh, op het programma, of lopen jullie al uit? Nee, we zitten redelijk op het programma, gewoon vijf of tien minuten, dus het valt reuze oh. mee. Dus mee. Ja, en ja, als we dan dus, kijken, zo meteen half vier, dit is Formule 4. Ja, we zijn, ik weet niet waar we nu op aan het rijden zijn. We zijn voor Tombeen in die office bezig. Want er moeten uh, allemaal prijzen uitgereikt worden natuurlijk. Ja, de ja. Hé, hey, hier rijdt nu, 20 minuten wedstrijdje. Dat is een tweede wedstrijd op wat. Uh, ja, en daar zitten die uh, dames ook in toch? Die in het voorprogramma van de Formule 1 rijden geloof ik. Ja, dit, ja, dit is de British Formule 4, dat anders is weer een andere klasse. De British Formule Ja 4 nee, nee dat, dat klopt, dat klopt. Maar volgens mij rijden die meiden hier ook in mee, toch? Ja, ja, sowieso. Ja, ja, klopt wel. Ja, dat klopt. Ja, helemaal. En uh, ik heb alleen geen idee hoe het gaat. <laughs> maar ik heb ze nog niet zien rijden. Ik heb oh. alleen maar, de eerste wedstrijd alleen maar 17 car bij ze gezien. Dus dat schoot niet heel erg op. Ja, vrouwen uh, achter dus het stuur, hè? Oh, oh. Ja, sorry, sorry. Ja, nee, nee, nee. Kijk uit wat je zegt, hij, Thomas. Sorry, sorry. Nee. Als jij, als jij gelijk houdt met haar, waarom gaat die... Nee, nou, zij wint hem. <laughs> zij weet hem. Ja. zij wint hem. Zeker weten. Nou ja, vroeger, vroeger, nou moet je mij horen, vroeger... Hadden er hadden toch ook heel veel uh, dames die in de Clio Cup en dergelijke meereden, hè? Oh, Suzuki, Suzuki Swift Cup, Suzuki, Suzuki Swift, dat was die toch die een mooie tijd, hè? Ja, het was een prachtige tijd. En dat waren echt een hele grote, in die, die, die tijdregen. Want dan moet ik even goed gaan nadenken. Sandra van de Sloot. Sandra, <coughs> ja. Ja. ja. Oh ja, daar was uh, Jaap Koper altijd helemaal gek van. Van uh, Sandra ja, van de Sloot. Oh, ja, ja, ja. maar die was natuurlijk heel goed. Gabi OJ. Ja, ja o, oh, nou, nou nog zo'n topper. Ja. ja, weet je, de, de, de, heet dat, de, de vrouw van Tim is dat, hè? Gewoon uh, Tim Coronel. Ja, en Gabi, kan je vertellen, die kan ze juist je geven. En zo waren er nog gewoon een heleboel anderen, hoor. Natasje Smit kon het ook redelijk, maar die crest ook vaak, volgens mij. Ik zit hier aan te kijken, die weten het nog beter dan ik. Maar dat is met die volgens mij veel eraf. af nou, viel wel mee, hè. En, en weet je, we waren ook allemaal jongen, hè. We waren van die mooie blonde meiden, hè. Gewoon, en ja, dat was toch wel heerlijk om naar te kijken, hoor. Ja, zeker. Maar, zeker weten. Ja, dus van uh, de Saxe cup hebben heel veel dames gereden. En uh, dat was uh, ja, een hele mooie tijd. Absoluut. Absoluut. Zeker, maar dat, uh, en, uh, kon, ja, dat, uh, waarom komt het eigenlijk niet meer terug, uh, die tijd? Nou, omdat in feite natuurlijk de Mercury helemaal verdwenen zijn. En uh, vooral in die merkcup's kwamen die dames te, uh, Ja, in de gelijke autootjes zaten ze er toch gewoon heel erg goed bij. En waren ze ook gewoon snel. En zo, zeker Gabi, die zelfs Europees kampioen werd in zo'n zakzootje. Dat waren toch wel uh, serieuze wedstrijden. moesten moest die man echt een best doen, hè? Ah, ze hebben het wel geprobeerd toen, dat wij die uh, Maxo Stappendagen hadden hier ook. Zijn ze met die ja. c eentjes toen... Uh ja hebben ze ook nog gedaan ja ja maar dat was zo'n zo so ja, was wel was voor de fun die... hoor daar niet van maar. Ja. ik moet wel zelf wat zeggen we hebben natuurlijk ook we hebben bijvoorbeeld bij ons rijden Abby Eaton in een Holden Commodore uit Australië en Abby Eaton uh, die kent iedereen wel die heeft uh, die rijdt, uh, heeft ook gereden de W uh, of W formule series uh, die vrouwen was met al die uh, formule auto's natuurlijk uh, dan zat ze altijd ook een beetje in de top 10. en zij is ook bijvoorbeeld de dame die uh, al testwerk doet in de Grand Tour in Engeland, dat is een van Jeremy Clarkson. Yep. Uh, uh, nou, Abby kan gewoon serieus sturen. Helemaal top. Uh, en ja, ik moet wel eerst gewoon heel eerlijk zeggen dat. Uh, uh, uh, ik ben er nooit zo van die damescups geweest. Ik heb sinds die dames zich willen bewijzen, gaan ze wel lekker tussen iedereen rijden. Nou, ik kan je vertellen, Abby vandaag met de Holden. Ze ging helaas stuk, de uitlaat die viel onderuit En uh, lag op een gegeven moment gewoon derde in de wedstrijd. dus heel hele dikke jongens hoor. Dus die dames kunnen gewoon absoluut sturen. Helemaal geen probleem. Is toch zo? Je moet geen aparte Cup uh, voor ze doen. Gewoon nee, lekker ermee nee, laten uh, doen. Nee, nee, Heb ik nooit in geloofd. Ik heb nooit begrepen. Maar we hebben natuurlijk een bijtische visser gehad, hè, die er ook in reed. Oh ja. En ik heb eigenlijk altijd zoiets gezegd, joh, als je wil bewijzen, stap dan gewoon in een gewone Formule 3-veld. En als je daar vooraan mee, mee rijdt, ben je ook een hele goede. Maar dat, ja, dat, dat ik, zeg, ik zeg het heel eerlijk, dat geklooien met allemaal dezelfde mijnen in de formuleautootje. Heb, heb ik nog steeds mee gehad. Heb ik nog steeds niks mee. Klaar. <laughs> <laughs> dus, uh, hey, als je, je wil meedoen, moet je gewoon met uh, iedereen meedoen. En dan maakt het helemaal niet uit in wat voor geslacht je bent. Of je dan onzijdig bent, man of vrouw. Ga schrijven met jou. Oké, alles kan tegenwoordig. Ja ja, ja, ja, ja. Ja, alles uh, uh, kan tegenwoordig. Nou ja, zeker. Nou, nog, uh, ja, nog heel veel andere races uh, vandaag. zijn het al, echt tot uh, tien. Of 6 door. Ja, en ja we, we hebben straks ja, nog even... Ja, ja, kijk, we hebben straks een heel leuk klasse. Equipe Liberen. Nou, dat zijn leuke Hier bij. Allemaal auto's in de jaren 60. Prachtig gebeuren, prachtig gebeuren. Kijk, ja, ik zit dus, even uh, mee te kijken. Die is, dat zijn dat oude DTM-auto's? Dat zijn de oude DTM-auto's van vroeger. En dan zitten al die oude Mercedes waar ze vroeger... Uh, ja, jullie hebben het ook meegemaakt, jongens. dat DTM op Zandvoort. Met die dikke ja. Mercedes, de CLK's, GTS en dat soort dingen allemaal. Prachtige auto's. Alleen niet zo'n heel groot geld. Maar jongens, als dat voorbij komt... Dan zitten gewoon allemaal longen in je lijf zitten te trillen. Heel helemaal eerlijk. Daar kan ik zo van genieten. En dan, als je dan tegenwoordig... Ja, laten we zo zeggen... Die even bij ze komen. Het zijn gewoon van die koffiemolens. Ja, zo'n auto weg serieus gewoon gebruikt. En daar vind ik het zo mooi, hè. Gewoon drie de geluidsdagen op Zandvoort. Sorry voor het dorp, maar wij vinden het heel erg lekker. Nou, ik vond het heerlijk, want je had vrijdag, uh, had je, of gisteren, om acht uur begonnen die prototypes ja. meteen. Ja, dat was nou, dat ja. Is lekker wakker geworden. Uh. <laughs> heb, je, heb, je, heb, je heb je hem opgeslagen als wekker geluid? Ja. Moet je doen, hè? Ja, heb ik al gedaan. <laughs> ja, ja, helemaal zeker. Tof. helemaal super, helemaal goed. He? <laughs> nou, gaan we gewoon, uh, uh, ik zeg dat mensen, morgen nog zo'n hele dag, hè? het begint morgen ook gewoon weer om half negen, hè. En dat gaat ook weer gewoon tot de half zeven door. Zo. Dus. Lange dagen. Ja. Mooi programma. Hele drukke programma's en uh, ze hebben ook geen minuutje dat ze kunnen missen, dus uh, er wordt hier heel hard gewerkt uh, achter de schermen bij de wedstrijdlijn, maar ook vooral bij die hele belangrijke mensen, die oka mensen, die natuurlijk allemaal langs de baan staan, gebeurt er wat, proberen ze dat snel mogelijk op te ruimen. En die hebben het echt slecht gehad, hè, twee dagen, hè. Die, jongens, die jongens en meisjes die langs de baan staan, die zijn ook helemaal drijf tot een onderbroek nat hè, geregeld. Dus. Oh. En vandaag ook, het is, jongens, ik weet niet, het is zomer, maar het is hier echt verrekte koud. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Nou ja, morgen, ja, okay. morgen beter weer, Rendell. En dan ook weer ITCC uh, op het uh, programma. Ja, morgen uh, hebben wij de, de, de, de, ja, de derde wedstrijd alweer van uh, de de zee om uh, kwart voor elf. En dan uh, de tweede groep, de, de ADO, zit om tien over vijf. Dus we hebben een druk programma. Leuk, nou mooi dus, uh, vooruitzicht. Dat gaat helemaal goed komen. Zeker, zometeen uh, de pit report om uh, kwart over vier... ...gaan we over heel andere dingen praten. Zeker weten. Tot ziens, Renaud. Dank je ja, wel. Ja. Oké, okay. hoi. hoi. hoi. Hoor, dat is juist van los uh, Lawson. Gezellig op het circuit. En een heel mooi uh, race evenement. Zometeen komen we weer bij hem terug, uiteraard. I'm like, I'm like who? We zien hier in Zandvoort en zelfs ook in Haarlem al die, die gele borden staan. Dat het weer racetime gaat worden en dat we weer precies weten waar we als FOM naartoe moeten, Thomas. Ja, waar moet jij ja? nou? Nou ja, nou, het circuit natuurlijk. Oh, ja. Ja, want uh, daar is over een paar weken de Formule 1 weer aanwezig. Gaat weer gebeuren. Die strijkt weer neer. We hebben het er weer zin in. En hij, ja, Fluente, hij trad uh, vorig jaar op uh, tijdens... Uh, de Dutch GP. En wie weet misschien is misschien niet zo dit daar weer van de partij. Was wel leuk toen met André Reu. Ja, Daniel, heel, ja. heel erg goed. Ja. Gaaf. Die vlaggetjes. Ja, oh ja, ja, die vlaggetjes. Ja, dat ja, ja, was mooi. Nee, hoor. ik heb een witte vlag. En toen was je stil. Uh, oh, jij zat ertussen? Nee, je hebt toch een rood-wit-blauw had je toch? En ja. ik had een witte vlag. Ja? Ja. Oh, leuk. Oké. Okay. Nou ja, leuk, het, uh, even de witte dan. Ja, nou ja. Uh, zoals we al zeiden, daarop. Op 12, 13 en 14 juli, dat is dus dit weekend... wordt het gastensplein weer omgetoverd tot een gezellig festivalterrein... met de lekkerste, uh, lekkerste foodtrucks, grappige street acts... en leuke optredens uh, uit alle delen van de wereld. Ja, geniet gedurende dit weekend uh, van al het lekkers... wat uit verschillende foodtrucks uh, geserveerd wordt. Landen als Italië, Spanje, Japan, Mexico, Vietnam... en nog vele anderen zijn van de partij... tijdens het lekkerste weekend van Zandvoort. Rob, wat denk jij? Vietnam? Uh, ja, Lumpia's? Kan, kan, kan. Lumpia's? Kan. Zou kunnen, hè? Ja? ja. Hebben ze die? Nee, dat weet ik niet. Ja, vast zeker. Dan, dan moeten de mensen langs gaan natuurlijk. Er zijn diverse drankuitgiftepunten over het hele terrein... waar bier en wijn te kopen zal zijn. Maar ook een uh, uitgebreide wijn, cocktail en sangria-bar zal niet ontbreken, Rob... Nou, dat is goed nieuws. <laughs> Betalen tijdens de wereldse smaken gaat via een betaalkaart. Die uh, heel gemakkelijk opgewaardeerd kan worden bij een van de laadpalen op het terrein. Of via je eigen mobiel op internet. En in de rij staan bij de kassa voor bonnen of munten is dus uh, verleden tijd ermee. Dat was altijd een gedoe. En die ja, de dus stond een rij. En, uh, weet je, dus een half uur stond je in die die rij. Die werden weer onderling verkocht, ja, geloof ja, ik, uh, ja, die nog, Ja. Dus heel gedoe ze hebben nu vanaf. Ja, en, uh, maar het opwaarderen kost wel 1 euro uh, aan administratiekosten. En uh, dus het advies is om gewoon ruim op te zetten. Meteen uh, 100 euro uh, bijvoorbeeld, beginnen, denk ik. Ja hoor. En uh, dat kan helemaal geen kwaad, want dan denk je van nou, ik ben het geld kwijt. Nee, dat is niet zo, want op het moment dat het evenement voorbij is, wordt het gewoon weer netjes teruggestort op de rekening. Nou, helemaal automatisch. Dus uh, dat al dus... Het evenement Wereldse smaken. Mooi. Het hele weekend dus, morgen ook nog. Ja, morgen ook nog. Iedereen vraagt welkom. Morgen wordt het mooier weer. Maar en, volgens uh, mij, uh, wordt het voetbal uitgezonden? Volgens mij gaat het nu ook niet meer regenen. Nee, nee het blijft er hoog nu. Nee, en het voetbal wordt uitgezonden. En het voetbal draag. wordt uitgezonden, ja, uiteraard bij het wapen. Dus, uh, ja. En uh, ja, we hadden het er al over. Rob, speciaal voor jou, morgen. Ik zit daar te rekenen, wat is er dan? De Skelterrace? De Skelterrace. Ja. Nou ja, ik ben ouder dan 12 jaar, dus uh, ik mag ja? niet meedoen. Uh, dan kan je wel duwen. Ja, dat is waar. Nou, dat <laughs> laat ik aan jou over. Oké. Okay. En uh, mm, ja, morgen, dus uh, om 12 uur, begint de Skelterrace. Twee categorieën, van 5 tot 8 jaar en van 9 tot 12 jaar. En uh, er zijn Skelters aanwezig, maar uh, de kinderen kunnen ook uiteraard met hun eigen Skelter komen. Inschrijven voor de Skelterrace kan nog. Uh, Vandaag tot en met vandaag via uh, 06 21 21 6265. 06 21 21 6265. Dat is uh, Bart Botschuiver, die regelt daar uh, ja, de inschrijvingen van uh, de Skelterrace. Helemaal mooi. Ja, vandaag gaan we ja, een beetje pech hè, met de rommelman. Ja, dat is zonde. Dat is Helemaal in het water gevallen. Ja. En uh, ja, nou ja, dat gebeurt allemaal in uh, Oud-Noord, bij de Potgietenstraat, de Katerplantsoen, Dacossestraat, de Genestedstraat. En de organisatie is dan ook uh, in uh, handen van de buurtorganisatie Soentje Oud-Noord. Zeker, en uh, ze hebben de springkussen morgen en nog Ja, uh, kinderen spelen en uh, dat is ook altijd een hele happening. En iedereen is welkom, of je nou kind uit Oud-Noord of uh, Nieuw-Noord Nieuw of Salvoort-Zuid uh, bent. Zuid. Traanendal. Traanendal. Ga je alle buurten opnoemen nu? Boulevardregio. Ja. De metropoolregio Amsterdam. Dan heb je Ik zat ook, ook, ook nog ja, ja. Westpoort. Nee nee. Op, op 20 juli is er een, verspreid door het dorp een Amsterdamse muziekavond hey, erop. Dat is wat leuk. voor ons, hè? Zeker. En ja, ja uitsluitend Nederlandstalige muziek, wat daar uh, aan te pas komt. En dan een dag later uh, kunnen we gelijk doorfeesten, want zondag 21 juli staat weer Zandvoort alive op de planning. Kijk, en dat is wat heel andere, andere muziek dan uh, de Amsterdamse muziekabel. Ja, dat gaat wat meer richting de techno, hè? Ja, inderdaad. Ja, ja, dus. ja. ja en natuurlijk, uh, nou ja, dat weten we inmiddels al, dit weekend. En morgen ook nog op het circuit Zandvoort, de Trophy. Ja, dan gaan we zo meteen weer uh, schakelen met het om uh, kwart over vier. Ja. En dan horen hoe het uh, daar is. We gaan toch tot na zes door uh, vandaag. Ja, en morgen, op, morgen beginnen ze begin ook weer om, om 8, 8 uur. Tot half zeven. Een heel mooi evenement op het circuit. 7 .50 uur 50 vijftig en dan ben je binnen. Zeker. Dat was hem, de evenementagenda. Dat was hem. Zeker. En Heb je nog een mooie muziekje klaarstaan, Rob? Nou ja, deze ken jij niet waarschijnlijk. Het is een beetje jaren, jaren 80 uh, muziek, dus uh, toen was je nog niet eens geboren, toch? Nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Dus, maar we gaan hem wel draaien. Hier is uh, Polly Carmen in Dow My Number. groot vraagteken boven het hoofd van uh, Thomas de Jong uh, tegenover mij. Ja, dat was nog Voor Jouw Tijd een uh, grote hit. Ja. Polly Carmen uh, ja, was dat uh, met uh, Daal, Mijn Number. Ja, dit en dan is het gaan mij, we he. Stressed Out draaien. Ja, een hitje uit uh, de jaren tien, hè? Onder dus Tom on Pilots. Ja, precies. Uh, en ja, stressed Out. I wish I found some better sounds no one's ever heard.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 your day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 Een hele grote hit geweest, deze van 21 uh, pilots en stressed out. We hadden het net al over de Formule 1 met die gele borden, die uh, overal uh, langs de weg staan. Uh, die de route richting circuit uh, bepalen ja. voor uh, de FOM leden. En uh, ja, we gaan het nu ook even over hebben uh, hoe wij uh, nog in Zandvoort komen. Tijdens uh, de racedagen dan. Nou, gewoon met de fiets, lopend. Ja? Met de auto. Met de auto. En kan dan? Ook. En dan? En nee, dan? Ja, ja, ja, even voor de duidelijkheid. Het weekend van de Formule 1, dat is 23 tot en met 25 augustus. En de toegangswegen worden dan weer afgesloten. Voor auto's, motoren en ander gemotoriseerd verkeer. Ook dit jaar ontvangen inwoners en ondernemers uit Zandvoort weer een doorlaatbewijs om met de motor of auto doorgelaten te worden bij de afzettingen. De doorlaatbewijzen worden door de gemeente vanaf deze week verzonden. En als inwoner of ondernemer ontvangt u het doorlaatbewijs automatisch als uw kenteken bij de gemeente bekend is. Dit is het geval als u een geldige parkeervergunning op, de, op het kenteken heeft. Of als uw kenteken in Zandvoort staat geregistreerd. Dus uh, via de RDW, als uh, uh, bij de RDW staat geregistreerd in Zandvoort. Ook mantelzorgers, werknemers... en hulpverleners uh, met de geldige Zandvoortse... parkeervergunning die op kenteken staat... ontvangen automatisch het doorlaatbewijs. De doorlaatbewijzen worden... de komende week uh, verspreid. En uh, uiterlijk 20 juli, als uw... kenteken bekend is, uh, hoort u deze binnen te hebben. Nou ja, wilt u uh, zeker weten... of het kenteken bij de gemeente bekend is... en u het uh, doorlaatbewijs automatisch... verstuurd krijgt, dan uh, kunt u... kijken op www.doorlaatbewijs.nl slash... kentekencheck. Dus... Uh, www.doorlaatbewijs.nl slash kentekencheck en na invoer van uw kenteken ontvangt u bericht of het doorlaatbewijs automatisch krijgt of dat u die zelf moet aanvragen. En als uh, alle mensen die bijvoorbeeld uh, de strampafjons uh, moeten voorzien van uh, drank en uh, andere etenswaren en dergelijke. Ja, die kunnen hem dus aanvragen. Die kunnen hem ook aanvragen dat ja. ze binnenkomen. Ja, zeker. Oké, okay, nou voor 20 juli moet je hem binnen hebben. En alles moet je zeker even melden, want dan uh, ja. wordt er alsnog gekeken... of jij zo'n uh, doorlaatbewijs kan krijgen. En koop ze niet op uh, Marktplaats. Want het 500 heeft, uh, euro. 500 euro, <laughs> dat heeft uh, geen enkele zin. Nee. Althans, zo is ons uh, gemeld ja. vanuit uh, de gemeente. Dus uh, gewoon even netjes zelf een uh, doorlaatbewijs aanvragen. En dit scheelt je ook weer geld als je hem gewoon uh, krijgt... in plaats van uh, 500 euro moet betalen <gacht> op uh, Marktplaats. Wat een bedrag. Nou, we hebben de zin in nog een paar weken... En dan is er weer Formule 1 tijd hier in Zandvoort. Met een heel mooi bijprogramma trouwens. Is dat zo? De boulevard worden allerlei dingen georganiseerd op het plein, Badhuisplein. Wordt een heel feestterrein. Daarover misschien later meer in een andere uitzending. Hoor je uiteraard wat er allemaal te doen is. En uh, ja, de, de grote, de, hoe heet dat? De... Stridaart. Wat bedoel nee, je? Nee, de draaimolen de de draai -molen, molen, noem ik ja. hem altijd. Waar dat ik dan? <laughs> <Ja, ja>. Reuzenrad. <laughs> het reuzenrad uh, komt uh, ook weer terug. Ja, ik je denk, weggewek... wat ben je nou aan het doen? Ik denk, je bent aan het tekenen of zo. Ja, wat... nee, maar het uh, reuzenrad <laughs> komt ook weer terug. Dankjewel. En dan nog de Souen die terug moet komen. Ja, nou ja, de Summertroffie is al bezig. Ja, die wel. Die gaat gewoon door. Dus zo dadelijk in het volgende uur, Daarom ook weer uh, Randallos En uh, daarover in de uitzending. The Summer is Magic. Gaan we het nog meemaken? Dat was hem, de single van Play Hitty en The Summer is Magic. Wij gaan alweer op naar het derde uur van uh, Zandvoort op zaterdag, Thomas. Ja. En dan uiteraard uh, na vijf uur, dan is Fred er weer. Hij is er weer met uh, Entertainment for You. Lekker blijven luisteren, ook in het uh, derde uur. Met onder meer uh, uiteraard uh, uh, Rennel uh, Los. Uh, ja. met ja. De, de Pit Reports. Ja. En uh, ook nog een beest van de week. Nou, ik zou wel lekker blijven luisteren naar de Zandvoortse radio. Het stamt.